1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Het proces tegen Mladic ligt voor onbepaalde tijd stil. André Kuipers werkt aan zijn terugkeer naar de aarde... en Oranje klaar voor vertrek naar Lausanne. Het is een zonnige dag. In de loop van de middag komen er wel wat stapelwolken... maar het blijft droog. Het wordt 12 tot 16 graden. Dan is er morgen meer bewolking. In de middag en avond morgen enkele buien. En middagtemperatuur zo'n 17 graden. Het proces tegen Mladic voor het Joegoslavië-Tribunaal is voor onbepaalde tijd opgeschort. De planning was dat op 29 mei de eerste getuigen van de aanklagers zouden worden gehoord. Maar dat wordt uitgesteld. Verslaggever Matthijs van der Wiel die volgt de zaak. Matthijs Mladic had geklaagd dat hij niet genoeg voorbereidingstijd had. Het lijkt erop dat hij zijn zin krijgt. Nou, Het is nog maar de vraag of hij een extra half jaar krijgt, want dat had hij gevraagd. Hij heeft veel vaker geklaagd over te weinig voorbereidingstijd en al die, al die keren zijn zin niet gekregen. Wat er nu anders is, is dat de aanklagers aantoonbaar fouten hebben gemaakt met het vrijgeven van documenten, van bewijslast waardoor de verdediging te weinig tijd heeft om die inhoudelijke behandeling van de zaak... die dus over twee weken zou beginnen, om het, uh, het horen van die getuigen om dat goed voor te bereiden. De aanklagers hebben dat nu ook toegegeven. En dat is de reden waarom de rechters nu wel uitstelden verlenen... Uh, terwijl al die eerdere verzoeken waren afgewezen. Er wordt nu bekeken welk materiaal precies te laat is opgestuurd... en wat dat betekent voor het programma. Want waarschijnlijk kan met sommige getuigenverhoren al wel worden begonnen. Eh, verhoren waarvoor de verdediging al wel genoeg voorbereidingstijd heeft gehad. Dus het hoeft niet per se een hele lange vertraging te betekenen. Zoals bekend, de rechters, het tribunaal, die willen allemaal haast maken. En op een proces dat sowieso meerdere jaren duurt, hoeft het niet heel veel te betekenen. Het is dag twee. Eh, vandaag van het proces vanochtend hebben de aanklagers de presentatie van de zaken afgerond. Wat is er aan de orde gekomen? Ja, vanochtend was het moment voor het, de, het belangrijkste onderdeel van de aanklacht. De moord op meer dan 7000 moslimmannen in Srebrenica. Dat is allemaal nog niet behandeld. Het is nog niet zo dat daarvoor het bewijs is gevoerd. Maar het was eigenlijk meer net als gisteren om de zaak te presenteren. Om de rechters te vertellen hier gaat het om. Aan de hand van filmpjes, videobeelden van toen. Je kent ze allemaal wel. Karremans, die wordt afgeblaft door Mladic. De bussen bij de voormalige accufabriek, et cetera. Al die bekende beelden van Mladic die Srebrenica verovert. Dat is allemaal ook bewijs. Bewijs dat gebruikt zal worden de komende maanden... om aan te tonen wat de rol van Mladic daar is geweest. Volgens de Amerikaanse aanklager gebeurde het met militaire efficiëntie. Het innemen van de enclave, het vermoorden van mannen en jongens... en daarna het begraven en daarna het herbegraven van de lijken in massagraven. De aanklager zegt het bewijs hiervoor is overweldigend en onweerlegbaar. Today... May 17 2012. After some 17 years of investigation. The evidence of this crime is overwhelming and unassailable. Ja, bewijs dus in de vorm van videobeelden. Ook documenten, aantekeningen van Mladic uit die tijden. Oorlogsdagboeken. En dus heel veel getuigen. Waaronder, dat maakte de aanklagers ook vanochtend bekend. Een voormalige ondergeschikte van Mladic. Een voormalige officier van het Bosnisch-Servische leger. Meneer Nikolic. En dat is iemand die ze, uh, een kleine tien jaar geleden bij dit tribunaal schuld heeft bekend. Hij heeft gezegd: ja, inderdaad. Ik heb daaraan meegedaan aan die operatie. Om de moslims van Srebrenica te vermoorden. Ik zat bij de vergadering waar Mladic ook bij was. Hij heeft schuld bekend, is gestraft... en zijn getuigenis, zijn verhaal, zal ook worden gebruikt... als bewijs tegen Mladic in deze zaak. Matthijs van der Wiel. Ja, dan gaan we naar de ruimte. De Soyuz capsule met de bemanningsleden... die astronaut André Kuipers aflossen. Die capsule is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Vannacht was de koppeling en kon het luik open... waarna de Amerikaan en de twee Russen naar binnen zweefden... Very smooth approach. Contact. Docking confirmed. PM Central Time. 249 miles over the earth. Nou, het is allemaal helemaal goed gegaan. Uh, Philip Scholenjans van ESA, de ruimtevaart. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ze zijn nou weer met z'n zes hè. Wordt, wordt het nou extra druk voor Kuipers? Um, nou, dat is eigenlijk niet. Het is eigenlijk hartstikke goed dat er weer zes zijn. Want uh, dus als ze met z'n drieën zijn, zoals dus ze de afgelopen twee weken geweest zijn, dan moeten ze natuurlijk ook alle huishoudelijke werkzaamheden daar uh, verrichten. Ze moeten opruimen en als je iets kapot zijn, moeten ze repareren. En nu zijn er weer zes, dus nu is er weer volop uh, gelegenheid om zich aan wetenschap te wijden. Uh, en uh, daarvoor zitten ze daar. Dus, dus het is eigenlijk heel goed dat er nu weer ja, zes zijn. Dan kan er weer worden geëxperimenteerd, want hij schreef in zijn logkuipers, ik ben soms net een verhuizer met allemaal spullen heen en weer eh, verhuizen. Ja, hij moet zijn spullen klaarleggen, ook voor die aankomst van die nieuwe bemanning. Het ja, is ook niet het, wat ze het allerleukst vinden. Misschien willen we in de toekomst ook wel robots hebben die, uh, die kunnen opruimen en uh, dingen kunnen zoeken. En, uh, en dat, ja, om de, die, die taken een beetje te verlichten, maar nu zijn ze gelukkig weer met 6 Dat willen we allemaal wel, hè, robots die dingen opruimen. Nou, nog anderhalve maand voordat Kuipers terugkomt naar de aarde. Wat gaat hij nog doen? U zei experimenten? Ja, hij, hij gaat natuurlijk zijn eigen experimenten doen. Die kunnen ook een beetje uitgebreid worden, maar ook... De experimenten die oorspronkelijk gewoon gepland waren voor deze periode en die eerst door iemand anders zouden zijn uitgevoerd, want hij zou nu ongeveer teruggekeerd zijn naar de aarde. Maar nu zie je dat langer, het zijn bemanning. En zij doen dus ook wat dingen die ja, ik op de rol stonden voor de volgende bemanning. En ze zijn dus getraind per, per computer en met instructiefilmpjes die geüpload zijn naar het ruimtestation. Hij heeft ook nog extra taken voor het aankoppelen van dat commerciële vrachtschip wat eraan komt, de Dragon. Dat is, dat is een van de mooiste taken. Daar is hij ook heel trots en heel blij mee dat hij dat zal uh, mogen doen. En uh, om te beginnen zijn we heel erg blij met die, die dragon... van uh, het Amerikaanse bedrijf SpaceX, uh, die u komt. Want het is eigenlijk voor het eerst... dat er nu een, een commerciële pendeldienst naar de ruimte ingezet in zal worden. En uh, met name die Amerikanen, dat zat ze enorm dwars... dat, dat toen ze die spaceshooter gestopt zijn... dat uh, eigenlijk alleen de Soyuz van de Russen nog daar naartoe kon. Dus uh, uh, Die, die prijzen is ook gestegen sinds dat ze de enige waren. Dat, dat was in een vreselijke doornet oog. Maar kennelijk is die technologie nu voldoende volwassen dat zo'n Amerikaans bedrijf gewoon zelf een raket ontwikkelt op de manier die zij zelf willen, en naar het ruimteston kan vliegen. Eigenlijk alleen de, de veiligheidseisen zijn enorm uh, um, belangrijk, en uh, daar moeten ze wel aan voldoen. Maar André mag dat aankoppelen met de uh, Canadese robotarmen, dat vindt hij geweldig. Ja, mooie taak voor hem. Nou, ik dank u wel voor de uitleg, uh, en goedemiddag. Goed zo, dank u wel. Meneer Schone Jans was dat. Nog meer luchtvaart, luchthaven. De nieuwe luchthaven van Berlijn gaat pas volgend jaar maart open. En dat heeft de burgemeester van Berlijn bekendgemaakt. Tot vorige week was het de bedoeling... dat dat nieuwe vliegveld op 3 juni in gebruik zou worden genomen. Maar de opening werd uitgesteld. Toen bleek dat er nog veiligheidsgebreken waren. Onder meer, de brandveiligheid was niet op orde. En daarna werd er rekening mee gehouden dat dat vliegveld na de zomer zou worden geopend. Maar het wordt dus pas volgend jaar... De Duitse minister van Verkeer die heeft een onderzoek ingesteld... die zegt dat er signalen van ernstig mismanagement zijn. De directeur van het vliegveld is inmiddels op non-actief gesteld. En die nieuwe luchthaven van Berlijn die wordt genoemd... naar oud-bondskanselier Willy Brandt. Die moet de oude luchthavens Stegel en Schöneveld vervangen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. GroenLinks-kiezers zien het liefst Jolande Sap als lijsttrekker. Volgens een peiling van Maurice de Hond... heeft 56 procent van de achterban een voorkeur voor Sap... tegen 23 procent voor uitdager Tovic Dibi. Afgelopen maandag presenteerde Dibi zich officieel... als tegenkandidaat van Sap. In die presentatie heeft zijn positie geen goed gedaan. Hij is in de peilingen gezakt... En bij het CDA gaat de strijd nog steeds tussen Siebrand van Haarsma Buma en Mona Keizer, zegt de Hond. En bij zowel GroenLinks als het CDA mogen de leden voor het eerst die lijsttrekker kiezen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het Vijfpartijenakkoord de lagere overheden veel geld zal kosten. Volgens VNG-voorzitter Pans gaat het om 300 tot 400 miljoen voor dit en volgend jaar. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen minder geld... door de bezuinigingen op de rijksbegroting. En daarnaast wordt het zogeheten schatkistbankieren verplicht gesteld. Dat betekent dat lagere overheden... hun geld niet meer bij een gewone bank mogen onderbrengen... maar bij het ministerie van Financiën. En de kans is groot dat ze dan een aanzienlijk lager rendement krijgen... zegt de VNG. In het noorden van Pakistan zijn twee vliegtuigen van de Pakistanse luchtmacht op elkaar gebotst. De vier bemanningsleden zijn omgekomen. Een van die toestellen kwam in een woonwijk terecht en daar raakten zeker twee mensen gewond. De vliegtuigen waren opgestegen van een luchtmachtbasis zo'n 100 kilometer van Peshawar. En ooggetuigen zagen ze overkomen, elkaar raken en neerstorten. In Groningen is gisteravond een gewapende overvaller... door het personeel en de klanten van een supermarkt overmeesterd. De man kwam vlak voor sluitingstijd de winkel binnen en eiste geld. En het personeel en de klanten slaagden erin het vuurwapen van de man af te pakken. En daarna gaf de bedrijfsleider opdracht om het rolluik te laten zakken... zodat die overvaller niet wegkom. Via nummer 112 werd de politie gealarmeerd... waarna agenten de man zonder probleem konden arresteren. En die 20-jarige man is een bekende van de politie in Groningen... Sport. Het Nederlands Elftal vertrekt vanmiddag naar Lausanne. Daar wordt komende week getraind in aanloop naar het Europees Kampioenschap. En de spelers verzamelden zich een uurtje geleden in Noordwijk. En Bert Maalderink was erbij. Bert, was dat een soort schoolreisveertje wat er hing? Nou, dat hangt er eigenlijk nog steeds. Want jullie timing is vrij perfect. Uh, ze moesten om 12 uur hier binnen zijn. En op dit moment uh, stromen al die spelers naar buiten om bijvoorbeeld een bus in te stappen en naar Schiphol te trekken om naar Lausanne te gaan. Dus ik zie nu Van der Vaart voorbij lopen, de bondscoach zit in de bus... en iedereen kijkt vrolijk en blij. Op naar Lausanne. Ja, nou, hartstikke goed. Is het alleen een week trainen? Of? Nou, het, is een, uh, het begint met, uh, met gezellig doen. Want uh, behalve de spelers hebben ze ook al hun kinderen en vrouwen en andere aanhang meegenomen. Dus een geweldige gezelschap uh, stapt hier nu in bussen. Die mogen de eerste dagen nog, uh, nog leuke dingen doen. En uh, een beetje ontspannen. En daarna gaat er echt getraind worden richting eind van de week. En er we komen er ook wedstrijden. Want tijdens dat verblijf in de zoon speelt men ons zelf vooral tegen Bayern München. Uh, begin volgende week, op dinsdag is het geloof ik. En daarna komen ze weer naar Nederland. En dan staan er drie uh, echte oefenwedstrijden op het programma. Ja, zijn er nog meer dingen duidelijk geworden over de, over de definitieve selectie? Nee, nee. Van Mouwijk heeft zijn afval, was, of een paar afval, was bekend gemaakt aan het begin van de week. En uh, ja, de mensen die uh, hier nu verzamelen... Daar vallen er ook nog weer een aantal van af, namelijk uh, vier. En het is ook nog zo dat er ook nog spelers zijn die zich nog niet eens melden deze week, omdat zij nog klugverplichtingen hebben. Er schijnen nog wat bekers te winnen te zijn voor Stijn Schaars in Portugal, voor Ibrahim Afelay in Spanje en voor uh, Arjen Robben natuurlijk in Duitsland. Ja, en uh, nou ja, goed. Eerst maar eens allemaal in de bus. Hoe laat we trekken ze nou? Nou, dat kan niet lang meer duren. Uh, het is een groot gezelschap als ze zitten. Ik denk over een minuut of zes. Dan uh, rijden hier bussen weg naar Schiphol, dan vliegtuig in. En om tien voor half vier vliegen ze naar Zwitserland. Ik dank je wel, Bert Maalderink. Het is inmiddels twaalf uh, minuten over één geworden. Dus even kijken bij de ABB. Edwin Gerritsen, hoe druk is het op de weg? Het is wat minder druk dan een uur geleden. Veel mensen gaan een dagje weg. Er staat nu in totaal 20 kilometer file. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat voor Afrit Bunschoten 6 kilometer. De A2 van Eindhoven naar Maastricht voor Eurmond 6 kilometer. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld 3 kilometer. Daar is vandaag de Tongtongfer begonnen. Op de A67 Eindhoven richting Duitsland voor de Duitse grens 2. En op de N59 richting Zierikzee voor Den Bommel, 3 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het proces tegen Mladic is al op de tweede dag stilgelegd. De verdediging heeft processtukken te laat gekregen. André Kuipers bereidt zich voor op zijn terugkeer naar de aarde. En GroenLinks-kiezers hebben liever sap dan Dibi, blijkt uit peiling. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch.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 Vanavond die vendor Snow van RKC, die wonderen verricht in de eredivisie. Ruim anderhalf jaar geleden wordt hij getroffen door een hartaanval... en moet hij vechten voor zijn leven. Hand van God, vanavond om half tien op Nederland 3. Benut u of uw organisatie alle online kansen. Lectric verzorgt trainingen en opleidingen die u verder helpen met internet. Vergroot uw kennis bij online marketing, social media en webproductie bij de internetopleider van Nederland.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 Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardif. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Op de feestdagen praten we met jongeren die in hun beroep iets met het geloof willen doen. Een werklunch zometeen met de 19-jarige Stijn van der Woude. Hij zit hier al. Hij wil namelijk dominee worden en hij is homo. Nou, hof twee is En daarin gaat het over uh, de stand van het land. Want dat doen we ook op deze feestdagen. Vandaag het onderwijs. Nederlands onderwijs behoort al jaren tot de wereldtop, maar andere landen halen ons in en ook in onderwijsland moet worden bezuinigd. De stelling is, het gaat goed met het onderwijs in Nederland... en we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Laat het weten, door te sms'en naar 7070, 70, dat kost wel 50 cent. U mag ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, dat is www.stand.nl... en als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Niet iedereen is vrij vandaag. Sommige van ons moeten juist extra hard aan de bak. Zo stromen massas toeristen naar Renesse voor een lang weekend aan zee. En dat betekent handen uit de mouwen voor de horecaondernemers daar. Eén van hen aan de telefoon, Erwin van der Linden. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de baas van Café uh, Zoom en uh, Pinky en Club Four, dat zijn discotheken daar, hè, In Renesse? Ja, dat is correct. Is, is dit de traditionele opening van het seizoen ja. voor jullie? Uh, de de echte aftrap van het seizoen van, uh, van ieder jaar eigenlijk, dat is uh, de, de hemelvaart, ja. Ja, en, en wie, wie zijn de gasten vooral? Uh, dat is een beetje gemêleerd tegenwoordig. Vroeger, vroeger was dat was voornamelijk uh, onze Duitse bezoekers. Maar tegenwoordig is dat, uh, schat ik zo eens, van 50% Duitsers. En uh, de andere 50% uh, onze eigen landgenoten en uh, uh, de toeristen daaromheen. En zijn dat met name jongeren? Mijn publiek, waar ik me vo voornamelijk op richt, is uh, tussen de 6 en de 25. Ja. Maar uh, we zien wel met een hemelvaarts weekend dat daar uh, ook veel gezinnen met kinderen op afkomen. Ja. Maar, maar is dat dan de crisis inderdaad die doorwerkt? Dat, dat mensen er inderdaad voor kiezen? Want dat blijkt uit al die onderzoeken: dat mensen minder naar het buitenland op vakantie gaan en dan toch in eigen land uh, even erop uitgaan? Ja, nou, we, zien, we zien dat voornamelijk dus aan, aan uh, de onze Duitse gasten en bijvoorbeeld Belgische gasten, die, die uh, toch ja, veel meer richting de Zuidse kust uh, trekken. Dus, de, dus daarvan kan je wel uitleiden dat ze toch een, uh, wel een vakantie kiezen, maar op uh, een uh, afstand die wel dichterbij ligt. Ja. Hoe, hoe speelt u daarop in eigenlijk? Op de, de stroom mensen die komt? Uh, ja, dit is eigenlijk een, uh, een soort, soort golfbeweging. Het, uh, het opschalen van het personeel, dus het aantal mensen die aan het werken is, dat, dat wordt meer naarmate het seizoen gaat voordelen. Dus ook vanaf de hemelvaart. En dat schaalt weer af vanaf augustus. Dat is een, een belangrijk uh, verhaal. Maar dat geldt ook voor uh, inkoop en dat geldt ook voor... Uh, er zijn allerlei andere zaken die met de, met de café te maken hebben. Ja. Nou is het zo dat, dat allerlei grote festiviteiten niet meer georganiseerd mogen worden? Dat heeft alles te maken met de, de problemen toen in Hoek van Holland. Uh, hoe gaat u daarmee om? Nou ja, uh, het is begrijpelijk dat, dat uh, de politiek, uh, want die maken daar uiteindelijk de beslissingen over... Uh, voor een stukje uh, zekerheid kiest en dus eigenlijk niet meer het risico neemt... Uh, dat zoiets kan gebeuren op een groot festival... Aan de andere kant vanuit mijn uh, horeca kijken en uh, is het eigenlijk heel erg jammer... ...dat, een, uh, dat sommige festivals niet meer doorgaan. En zoals ja. bij ons renesse, een, een Pinkster bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, dat mag niet meer. Dat is nog wat anders. Ik weet niet of u het Lentakkoord helemaal uh, tot op de letter hebt gelezen... ...maar er staat iets in over accijnsverhoging, met name op uh, bier ook. En uh, trouwens sowieso op, op allerlei uh, dranken. Dat, dat zal u ook treffen, denk ik. Uiteraard, uiteraard. Want u moet dus, dat doorberekenen natuurlijk. Ja, ja, ja, we proberen dat zo min mogelijk te doen. Het moet wel betaalbaar blijven voor de gasten. Maar wij uh, ja, zien de, de, de, de iets zichzelf wel als een tak die heel makkelijk uh, alle, alle prijsverhogingen over zich heen laat komen. En ja, het zal, het zal iedereen, iedereen schaden, laat ik zo zeggen. Ja. Niet, alleen, niet alleen de ondernemer, maar ook uh, de afnemer, dus uh, onze gasten. Ja. Nou goed, dat talentakkoord dat moeten we allemaal nog officieel uh, lezen en zo. Dus we moeten we maar even afwachten wat er nou precies over in staat. Uh, voorlopig een, een mooie dag vandaag als ik uh, snel naar buiten kijk. De zon schijnt ja, hier in Hilversum bij u ook. Ja, absoluut. Sta staan er al files naar het strand? Nou, uh, files staan er nog niet. Het meestal wel juist met de Pinksteren. Maar uh, het is wel enorm druk op terecht, dat klopt. Ja, nou, uh, ik zal u niet langer van het werk houden. Plezierige dag. Eens gelijk. Dag. Erwin van der Linden. Hij is de baas van uh, Pinky en Club Voor in Renesse. Wie kent ze niet, de discotheken? We hebben al eens een keer een, een, een plaatje aangevraagd. En uh, het terrascafé Zoom. Het schijnt ook heel bekend te zijn daar. Toch? Zoom. Um, we gaan praten over. Um, het ben jij daar wel geweest ooit of niet? Nee, ik ben er nooit geweest. Oh, dat, uh, nee. Eerlijk gezegd ook niet. Ik, ik klets ook maar gewoon iedereen na die, die dat tegen mij zegt. Um, goed, op de feestdagen praten we met jongeren die van het geloof hun beroep willen maken. Ja, dat klinkt ook een beetje raar, van het geloof je beroep maken. Maar iets, iets met het geloof gaan doen. Uh, vandaag op Hemelvaartsdag is dat Stijn van de Woude. U hoort al even zijn naam. Hij is 19 jaar en wil dominee worden. Ja, klopt. <laughs> heel verhaal zullen heel veel mensen denken, maar uh, dat speelt nog niet eens zo erg lang veel mensen hoor je meteen, uh, oh, dit is mijn roeping... en uh, dit zal ik voor de rest van mijn leven gaan doen. Vaak ook door thuis ingegeven misschien? Door thuis ingegeven, dat is bij mij al helemaal een aparte situatie. Want ik ben eigenlijk niet gelovig opgevoed... en ben zelf pas uh, een jaar of twee bezig met het geloof. Dus echt uh, uit mezelf is dit gekomen eigenlijk. Ja. Waar, gaan ze terug naar dat moment dan, twee jaar geleden. Waar, waarom dacht je ineens van, ik, mo ik moet dat gaan doen? Uh, nou, een precies moment denk ik niet te kunnen aanwijzen. Maar langzamerhand groeit er zo het gevoel... dat er, dat er iets meer moet zijn dan, uh, dan wat we... Met het blote oog kunnen zien. En uh, nou ja, zodoende ben ik uh, richting de studie theologie gegroeid. Ja, maar goed, dat, dat gaat niet op een achternaamiddag lijkt me zo van uh, nou ja, laat ik dat maar eens gaan doen. Er moet toch iets zijn dat je denkt <laughs> dat je daardoor geïnteresseerd raakt of? Ja, nee, dat klopt dat is zeker waar. Uh, wat mij altijd al heeft geboeid, uh, zijn mensen op zichzelf, uh, cultuur, geschiedenis. En uh, nou ik, ik ben heel cliché begonnen bij het kijken naar studies zoals psychologie. Uh, hoe zitten mensen in elkaar. Uh, nou ja, maar aangezien ik geen rekenwonder ben, wordt uh, de statistiek bij psychologie maar toch iets te veel. Uh, waardoor ik uiteindelijk naar humanistiek ben gestroomd. Uh, maar dat vond ik allemaal iets, uh, iets te vaag allemaal. En nog iets, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen, dacht ik. En uh, zodoende ben ik bij theologie uitgekomen die ja. van, uh, van voor, ieder, uh, voor ieder wat wils heeft eigenlijk. En, en wat zeiden jouw niet-religieuze ouders daarover? <laughs> uh, ja, ja. Bijzondere studie sowieso, maar uh, denk wel goed na dat je er later ook uh, je geld mee moet verdienen. Dat zijn ze er wel dat, even bij nog. Uh, ja, ja, heel veel mensen zullen natuurlijk voor een economische studie kiezen. Hoewel natuurlijk daarbij ook de vraag is of je daar nou meteen uh, je geld mee zult uh, kunnen verdienen. Uh, maar het is mij voornamelijk te doen om de studie zelf. Niet uh, om hoeveel geld ik er later mee ga verdienen. Nee. Maar goed, het is eigenlijk een hele brede opleiding hè, als je, als je ja, the theoloog zeker. wordt. Um, dus je, je kunt ervoor kiezen om in het dominee te worden of, of niet. Je kunt ook heel andere dingen mee mm -hmm. doen. Maar jij wil dat, dat eerst toch wel echt gaan doen? Ja, zeggen. zeker. Ja, ik wil echt specifiek uh, de predikanten op uh, opgaan, inderdaad. Dus tegenwoordig uh, is het echt klassieke theologie. Dus daarbij moet men echt denken aan Latijn en Grieks. En je hebt de religiewetenschappen. Daarbij moet je denken aan een iets, uh, iets meer globaal beeld van religie. Dus onder andere boeddhisme, hindoeïsme en uh, de dingen in het Midden-Oosten... die spelen tegenwoordig uh, met de islam... Maar ik heb er wel uh, specifiek voor gekozen om de klassieke theologie te gaan doen. Ja. Maar waarom wil je dat zo graag? Nou, ik ben sowieso een talenmens, dus uh, ik moet sowieso een aantal talen gaan leren. Ik uh, moet denken aan uh, oud Hebreeuws en Oud-Grieks, dus dat boeit mij sowieso heel erg. En ik vind de hele christelijke cultuur, waarin onze samenleving toch best wel in gebed is, erg interessant. Hmm. Maar dat betekent ook dat als je dus uiteindelijk straks dominee bent en in een gemeente werkt, dan moet je dus preken, je moet de uh, mensen bijstaan die problemen hebben, ja, zeker. die, die over, over, overlijden. Ja, klopt. Ja, dat zal natuurlijk altijd een moeilijk punt blijven bij overlijden. Gelukkig hebben we ook mooie dingen in het leven, zoals uh, dopen en trouwen, wat een dominee gelukkig ook mag doen. Maar inderdaad, ja, een dominee moet uh, bij alle dingen in het leven, bij alle stadia, moet hij uh, uh, paraat staan eigenlijk. Ja, en dat, dat, uh, dat, wat vind jij juist fascinerend? Nou, ik vind... Het is natuurlijk voor iedereen leuk als hij of zij mensen kan helpen in tijden uh, wanneer ze dat nodig hebben. Dus dat lijkt me sowieso al een, uh, een troost om, <laughs> om die richting op te gaan. Uh, om de mensen gewoon geestelijk te kunnen helpen. Dat, uh, ja, dat ja. lijkt me sowieso al erg mooi. Dus, uh... Nou heb ik jou net een paar keer geïntroduceerd Stijn. Uh, van, uh, hij is 19, hij wil dominee worden en <tus> hij is homo. Ja, klopt. Dat komt er ook nog eens een keer bij. <laughs> ja, zeker. Dat uh, is natuurlijk niet het punt waar we aan voorbij kunnen gaan. Dat, uh, ja, het is natuurlijk een uh, erg gevoelig punt tegenwoordig homoseksualiteit en religie. Alhoewel ik wel vind dat er wel steeds uh, flexibeler over wordt nagedacht en over wordt gepraat. Maar het zal toch wel voorlopig nog een heikel punt blijven eigenlijk. Wat merk je ervan op je opleiding? Want daar zitten ook mensen die misschien wat, wat strenger in de leer zijn. Ja, zeker. Ja, die zitten goed in de leer, noemen we ze daar. Dat, goed in de leer? <laughs> goed in de leer, zeker. Nee, om een opleiding valt het eigenlijk best mee. Ik heb er natuurlijk over nagedacht voordat ik de studie ging doen. Kan ik dat überhaupt doen? Is het verstandig? Maar uh, het respect en het begrip dat ik om opleiding vind... is eigenlijk uh, nou ja, wat ik hoop te zien... Maar dat, dat, dat vind ik nog iets te vaag. Er zijn vast ook mensen die zeggen... Van, ja, moet dat nou allemaal? En, dat zit hier ook <laughs> maar gewoon en zo. Ja, zeker. Nou, het zou natuurlijk heel goed kunnen... dat ze ertussen zitten, maar... Zeg ze het niet tegen jou? Nee, dan hebben ze het in ieder geval niet nee. recht tegen me gezegd. Maar want, want dat, bedoel, dat, dat is natuurlijk ook... De, de, de, de, de, nou, kijk wat er nu in Amerika gebeurt. Daar, daar, eh, Obama roept iets over, over uh, ja, huwelijken zeker. van, van, van hetzelfde geslacht. Nou, Iedereen valt daar over hem heen. Met name het christelijk deel der natie. Ja... Uh, dus als je de Bijbel zeg maar als, als, als uitgangspunt neemt... Ja, dan iedereen leest iedereen daar weer wat anders in. Ja, zeker. Ja, Dat is natuurlijk ook uh, een, een gevaarlijk punt... om te zeggen dat de Bijbel één ding is. Want de zoveel, zo, als er zoveel mensen zijn... zullen er ook zoveel hmm. meningen zijn over Maar de ik bedoel ook met name op dit punt. Hè? Voornamelijk op dit punt, ja, zeker. Uh, maar ja. Als jullie, wat jullie doen aan Bijbelstudie, neem ik aan. Ja, zeker. De, de, de, de, de, Hoe wordt dat dan geïnterpreteerd... als je daar met je medestudenten naar kijkt? Ja, er wordt in, ons in ieder geval een wetenschappelijk kritische manier... Aangeleerd om uh, nooit direct te geloven wat je leest of hoort. Uh, dus daar moeten we sowieso erg kritisch naar kijken. Betekent het ook echt wat er staat? Dan, natuurlijk moeten we dat uh, gerelativeerd uh, kunnen zien. Het is natuurlijk iets wat uh, duizenden, honderden jaren geleden terug is geschreven. Uh, dus we moeten het sowieso naar deze tijd kunnen plaatsen. En dat blijkt natuurlijk ook erg moeilijk te zijn. En, en denk je dat je uiteindelijk... Want dus we, gaan even, we gaan even een paar stappen maken. Je hebt die studie straks afgerond. En dan, dan wil jij dus echt de kansen op. Um, ja, dan, dan kom je ook nog tegen dat soort dingen aan. Uh, loop, loop je aan natuurlijk. Dat mensen zeggen... Ja ja, dat is een leuke dominee, maar hij is ook nog homo. Ja, zeker. Nou, ik heb wel specifiek gekozen voor uh, de predikantopleiding... waarmee ik in de, de PKN, de protestantse kerk uh, van Nederland, wil uh, gaan uh, prediken. Nou ja, simpelweg omdat in de protestantse kerk... Uh, iets meer ruimte is uh, voor uh, homoseksuelen dan in andere kerken. Uh, dus ik, ik zou bijvoorbeeld inderdaad niet zo gauw bij een uh, iets strengere kant van het geloof gaan preken. Alhoewel ik natuurlijk wel moet zeggen dat ook gemeentes, uh, protestantse gemeentes, uh, op zichzelf natuurlijk ook verschillen. Dus het is natuurlijk ook maar de vraag uh, of ik in een goede uh, gemeente terechtkom. Ja. Ja, je zou kunnen zeggen, je moet juist daar dan gaan preken en, en het verhaal vertellen dat er, dat er meer waarheden zijn, misschien. Maar uh, ja, zeker. moet je wel dat aangenomen worden ook door die mensen? Dat is dan misschien wel een, een ander probleem. Ja, zeker. Ja, ik probeer natuurlijk altijd, uh, altijd te vechten voor mijn eigen standpunt. Uh, maar om nou een uh, pire strijd, om nou echt uh, mezelf helemaal uit te putten... om de anderen te proberen te overtuigen dat ik ook rechten heb en uh, gelijk kan hebben... ja, dat probeer ik natuurlijk niet te doen. Ik wil natuurlijk wel een beetje in uh, sowieso aan goede aarde vallen bij ja. de mensen. Ja. Ik hoorde heel vaak het woord onderzoeken bij jou. Hè? Zo begon het eigenlijk ook van, ik, ik wil dit onderzoeken, dus kijken. Maar zou er een moment kunnen zijn dat je denkt van nou, dit is het toch niet of zo? Dat je... Ja. al wetende en, en onderzoekende <laughs> en lerende denkt van nou ja, misschien moet ik toch iets anders gaan doen. Ja, natuurlijk. Ja, die, die, die, die, uh, die mogelijkheid is er natuurlijk altijd. Ja, ik, ik, voor mijn gevoel heb ik nu de perfecte studie gekozen. Maar dat hoor je natuurlijk bij heel veel andere mensen. Maar ik hou altijd in mijn achterhoofd dat, dat het altijd anders kan lopen ja. natuurlijk. Nou, het is in ieder geval heel bewust gedaan. Je hoort ook wel eens mensen die zeggen, ja, ja, ik ga maar dit doen. Ja, ik weet ook eigenlijk niet wat, maar nee, ik doe ja. dat. Ja, dat is ook niet goed natuurlijk. Nee, ja, en daarbij vind ik theologie sowieso niet iets wat je zomaar kiest... om maar iets te gaan doen, om maar aan een studie te beginnen. Ja. Hoe reageren je vrienden erop? Ja, goed. Dat het je is, dominee uh, wil ja. worden. Leuk, ja. Uh, ja. Het is wel een beetje gekscherend al de term hominee uh, in de omloop uh, geraakt. Uh, heb je hebt weer de hominee. De hominee, inderdaad. Nou, is natuurlijk wel gewoon goed bedoeld. Uh, niet pesterig. Uh, maar ja, ze reageren positief. Op leuke studie, apart. Uh, niet apart op een negatieve manier. Maar uh, leuk dat je zoiets gaat doen. Ja, ja. Nou, dat, dat is het volgens mij ook. Leuk dat je ook hier was. Hominee van ja. de Wouden, zeg ik alvast maar even. Succes met je studie. En uh, we, we horen vast nog wel een keer van je. Ja, dank u wel. Stijn van der Woude was dat. Uh, we gaan uh, nog even kijken hoe het met Jeroen van der Boom is. Uh, want vanavond is het zover: de eerste van de reeks concerten in de arena. Van de toppers in de concert. We volgen deze week dus de topper Jeroen van der Boom. Vandaag geen uitgebreide reportage, morgen wel. Uh, maar we hebben uiteraard wel even gevraagd hoe hij zich op vanavond voorbereidt. Vanavond het laatst gereporteerd. Uitgeslapen op een uurtje of tien. Bijna uh, rustig ontbeten. En nu uh, sta ik in de kleedkamer om zo direct om twee uur te beginnen met de repetitie. De generale. Dat betekent inkleding, met vuurwerk, met alles erop en er Doorlopen, dingetjes. Precies eigenlijk een hele arena-show. Zoals hij er vanavond uh, ook uit gaat zien. Het is een avond, denk ik, gaat het een avond worden. Om niet te uh, uh, vergeten. En als je de Gypsy Kings hoort, uh, hoort spelen, ja, dan is het uh, vakantiegevoel ook helemaal compleet. Dus het wordt een. Uh, een hele complete avond. Ik ga zo aan de gang. Ik heb er zin in. Jeroen van der Boom, morgen rond deze tijd een uitgebreid verslag... van deze ongetwijfeld met veren en vuurwerk aangeklede feestavond in de arena. Zometeen de stelling in stand.nl. Het gaat goed met het onderwijs in Nederland. We proberen op de feestdagen de stand van Nederland een beetje in kaart te brengen. Dit keer over het onderwijs. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens met die stelling. Maar dat doen we zometeen. Eerst is hier Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Het proces voor het Joegoslavië-tribunaal tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radklo Mladic is voor onbepaalde tijd geschorst. Rechter Ori besloot dat na afloop van het voorlezen van de openingsverklaring van de aanklagers gisteren en vandaag. De aanklagers hebben een groot aantal processtukken te laat overhandigd aan de verdediging. En daardoor hadden de advocaten van Mladic onvoldoende voorbereidingstijd. De nieuwe luchthaven van Berlijn gaat pas volgend jaar maart open. Dat heeft de burgemeester van Berlijn bekendgemaakt. Tot vorige week was het de bedoeling dat het nieuwe vliegveld op 3 juni in gebruik zou worden genomen. De opening werd uitgesteld. Toen bleek dat er nog veiligheidsgebreken waren. Onder meer de brandveiligheid is niet op orde. En de finale van de Champions League wordt gefloten door de Portugese scheidsrechter Pedro Pruenza. Sinds zijn de debuut in 2003 heeft de 41-jarige Pruenza 65 Europese wedstrijden en twee Portugese bekerfinales geleid. De Champions League finale is komende zaterdag in München en gaat tussen Bayern München en Chelsea. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1 en Stand.NL. Jurgen van der Berg. Als gezegd, op de feestdagen bespreken we de stand van Nederland in Stand.NL. In deze donkere crisistijd, waarin de miljoenen bezuinigingen ons om de oren vliegen, zouden we haast vergeten dat er ook lichtpuntjes zijn, dat er ook veel dingen goed gaan in Nederland. Althans, in de ogen van onze gasten. U mag, zoals gebruikelijk natuurlijk, ook zeggen of u het daarmee eens bent of niet. Vandaag gaat het over het onderwijs. Als Nederland staan we nog steeds in de top 10 van beste onderwijslanden. Maar we zakken wel weg. Andere landen halen ons in. En het gaat er soms heet aan toe in onderwijsland. Scholen worden geconfronteerd met bezuinigingen. De financiële drempel om te studeren wordt hoger. En wie wil er nog onderwijzer worden eigenlijk? Um, zijn we verwend geraakt? Hebben we niet door dat ons onderwijs eigenlijk heel goed is? Of zorgen bezuinigingen voor een uitholling van dat onderwijs? Ik praat erover met Jacques Biscop. Hij is Tweede Kamerlid voor het CDA. Dag meneer Biscop. Goedemiddag. Goedemiddag. En we beginnen altijd met drie keuzes in stand.nl. Daar mag maar ja of nee op zeggen. En dit zijn die keuzes. Daar komen ze. We kunnen Finland op de ranglijst van beste onderwijslanden inhalen. Ja. Tijdens mijn eindexamens was ik een koele kikker. Ja. Ik heb mijn keuze voor de CDA-lijsttrekker al gemaakt. Ja. En dat is? <laughs> dat ga ik u nu niet zeggen. <laughs> Ach, ik dacht hij trapt erin. Nee, dat gaan we niet doen. Is dat eigenlijk belangrijk of niet? Ja, tuurlijk is het belangrijk, want het, is, uh, het CDA is een belangrijke partij in Nederland. En het is ook heel belangrijk wie die partij gaat aanvoeren. Ja. Gisteravond hadden we een fantastisch debat in uh, Breda. Het laatste debat met alle zes. En we gaan morgen meemaken wie van de twee doorgaan voor de laatste ronde. Ja. Had u voor dat, voor dat debat al uw keuze gemaakt of hebt u het daar nog vanaf laten hangen? Nee, ik had voor dat debat mijn keuze gemaakt. Ja. En dat maakt voor u eigenlijk niet uit, want u gaat de Kamer verlaten. Hè? Dus wie uiteindelijk de leiding krijgt, u hebt er niet meer veel mee te maken. Ik ga dat van een afstand bezien. Ja. Ja. Goed, Nou, uh, we gaan zo meteen praten over uh, de stelling. Het het gaat goed met het onderwijs in Nederland. U zegt daar volmondig eens tegen. Hè? Maar we ja. zijn benieuwd of onze luisteraars dat ook zeggen. Uh, of dat ze oneens zeggen. Dat kunnen ze kenbaar maken door de sms. naar 7070. Kost 50 cent, sms-nummer. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800-1101. U mag stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert eens of oneens, doe het dan met uh, hekje standpunt. Nou, als gezegd, uh, u bent de verdediger van de stelling. Want u zegt, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Het gaat goed met het onderwijs in Nederland. Maar misschien eens even uitleggen waarom dan. Nou, het Nederlands onderwijs zorgt ervoor, ieder jaar weer, dat er een behoorlijk aantal, eh, honderdduizenden leerlingen, goed onderwijs krijgen, goed opgeleid worden. Eh, dat, ze, dat we goed aankom, goede aankomende vakmensen opleiden. Eh, Nederland heeft echt heel veel hele goede docenten en heel veel ouders. Uh, die ik in ieder geval tegenkom... die spreken met heel veel waardering over het Nederlandse onderwijs. En dat is ook niet zo gek. Want we zijn tenslotte het tweede Europese land... als we naar de onderwijsranglijsten kijken. Ja, na Finland, uh, daarom stond die uh, keuze er ook in. En u zegt, uh, die kunnen we nog best wel voorbij. Nou, natuurlijk kunnen we voorbij. Uh, dat betekent niet dat we niks moeten doen. En ook die, die tweede plek is niet iets van. Uh, nou, laten we maar eens rustig aan doen. Uh, we moeten blijven investeren in, uh, in goed onderwijs. En ja, uh, natuurlijk kunnen we uh, Finland voorbij. Er wordt ingezet op uh, nou, betere geschoolde docenten. Dus er worden, worden masters aangeboden aan docenten. We verwachten ook steeds meer dat docenten meer gaan studeren. Er wordt steeds meer aandacht ook uh, gegeven aan uh, leerlingen, uh, de diversiteit van leerlingen, de differentiatie in de klas. En ik verwacht echt dat we dat gat met uh, Finland kunnen overbruggen. Ja. Dat goed. zal niet volgend jaar het geval zijn, maar het kan wel. Nee. Maar goed, dat, dat is in Europa, daar staan we tweede. Als je naar de, de PISA-ranglijst kijkt, dat is een internationale lijst... Uh, van onderwijskwaliteiten, dan zie je dat Nederland wat aan het dalen is. Ja, maar dat is uh, een beetje schijndaling. Uh, we zijn uh, gedaald omdat uh, Shanghai, China en uh, Singapore... Uh, nooit hebben meegedaan aan die PISA. En die staan nu op 1 en 2. Dus in, dat, uh, in het achterhoofd kun je ook zeggen dat Finland uh, gedaald is. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus dat is scorebordjournalistiek, zou ik al aan de ja, zeggen. Ik moet wel eerlijk zeggen dat op een aantal uh, punten Nederland ook qua score uh, achteruit is gegaan. En dat is ook een reden geweest waarom uh, ook wij vanuit de CDA-fractie de minister gesteund hebben om extra in te zetten op taal en rekenen echt die basisvaardigheden. Want die, die punten, daar ging het niet goed. Nou, daar lopen een paar dingen achteruit. We zijn dan wel weer heel goed in schattend rekenen, maar weer minder in het, in het hoofd rekenen. En uh, het is heel belangrijk, ook wat de minister gedaan heeft, om van alle scholen te vragen om uh, die talen rekenen aan te scherpen. En dat betekent onder andere ook dat we uh, bij de volgende uh, examens ook rekentoetsen gaan invoeren. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat Finland het zo goed doet? Nou, Finland heeft een totaal andere onderwijsstructuur dan het Nederlands. Uh, ze hebben een echte staatsonderwijs. Uh, er is het, het ministerie van, uh, van Onderwijs in Finland, die maakt ook het uh, curriculum. En wat zij ook hebben, zijn hebben allemaal universitair opgeleide docenten door het hele onderwijs heen. En ja, daar hebben ze veel in geïnvesteerd en dat betaalt zich terug in goed onderwijs. Zouden we daar hier uh, ook naartoe moeten dan? Ja. Lijkt me een goed idee. Uh, of je dat helemaal moet gaan afdwingen, uh, dat, dat is nog maar de vraag. Maar je kunt daar wel uh, een zekere stimulans naar doen. Okay. Kijk, Ik wil niet iedereen die nu voor de klas staat... en niet universitair geschoold is, uh, wegzetten als uh, nou, een onkundige docent. Want zo is het niet. Ook als je kijkt naar de recente onderzoeken van de inspectie. Het overgrote deel van de Nederlandse docenten is gewoon hartstikke goed. Maar het kan beter. Nou, en dat beter dat kan door, door meer studies aan te okay. bieden. Uh, want want u, u, u schetst net even die situatie in Finland... waar het dus heel erg vanuit de staat eigenlijk ja, gereguleerd wordt allemaal. Uh, het, het mooie van Nederland is natuurlijk dat je... Ja, in principe kan iedereen zijn eigen school beginnen hier. Of is dat ook juist de zwakte misschien nog van ons systeem? Nee, ik vind dat, uh, ik praat met de CDA, dit is de absolute sterkte van het Nederlandse Stuk. onderwijs. Dit is iets wat we niet verloren moeten laten gaan. De vrijheid van onderwijs in Nederland, zwaar bevochten uh, in het begin van de 20 e eeuw, moeten we echt overeind houden. Ouders hebben niet alleen het recht om een school te stichten, maar scholen die hebben ook de vrijheid van inrichting en van richting. Dus scholen kunnen, de staat bepaalt niet of iets een Montessori-school moet zijn of ja. gewoon een klassiek. Maar, maar de uh, controle op wat voor onderwijs wordt gegeven, dat het, dat het dus goed is, de taal, rekenen, gewoon de basisdingen. Dat dat, dat is wel een overheidstaak natuurlijk. Precies. Daarvoor hebben we de onderwijsinspectie. En we hebben wel als overheid dat we zeggen... die en die eindtermen moeten we halen. De, de, onder andere met behulp van de eindexamens. En dat geldt ook voor het, voor het basisonderwijs. Dat verwachten we aan het einde van het onderwijs. Maar hoe scholen tot het eindresultaat komen... laten we dat in zijn hemelsnaam aan die scholen overlaten. Vorig jaar liet het CPB weten dat het niveau van het Nederlandse onderwijs daalt... ten opzichte van andere ontwikkelde landen. Mogelijk kan dit op lange termijn, zeiden ze... enkele procentpunten van het bruto nationaal product kosten. Ja, dat is helemaal waar. Uh, uh, onze kinderen uh, die op school zitten, dat is om de toekomst van ons land. Dus als wij daar uh, laten versloffen... en kinderen komen uh, minder goed opgeleid... Uh, minder bekwaam op die arbeidsmarkt terecht... ja, dan gaat ons dat uh, economisch geld kosten en reden te meer. Daarom zei ik, we hebben goed onderwijs, maar laten we het ook goed houden. Dus we moeten heel scherp op dat onderwijs uh, zitten. En ja, naar mijn idee heeft de huidige minister dat heel goed in de gaten. Ja. Laten we toch even kijken naar wat, wat dingen die zo de de afgelopen tijd gepasseerd zijn, want over het niveau van onze studenten, daar eh, wordt ook wel eens aan getwijfeld. En dan kom je al gauw terecht bij de affaires van de Hogeschool Windersheim eh, in Holland natuurlijk, waar ja, heel kort door de bocht gezegd je de diploma's een beetje cadeau kreeg. Eh, ja, dat getuigt toch niet van goed onderwijs? Nee, dat zijn ook hele slechte voorbeelden. Maar u, u noemde nou in, in Holland, als je nagaat dat daar per jaar zo'n 5000 diploma's uh, uh, afgegeven worden. en het gaat er met een paar mis, dan moeten we het. Dat, dat maakt het niet goed, overigens. Hè? Het is, we hebben er ook als Kamer heel scherp bovenop gezeten. Alle diploma's moeten hun, uh, hun waarde hebben. Maar ja, het gaat wel eens een keer mis. Maar laten we ook eerlijk zijn: meer dan 2 miljoen uh, kinderen, studenten, zitten in het Nederlands onderwijs. Ja, daar gaat ook wel eens wat mis. Ja, ja um, goed. Uh, nou, dat is dat. En, en dan uh, is het erg onrustig in het onderwijs. Er wordt uh, gemopperd op het kabinet. U, u hebt de minister nu al een paar keer een pluim op de hoed gegeven. Maar daar is toch iedereen in het onderwijsland het nog niet uh, over eens. Uh, laten we even een paar zaken bespreken. Het passend onderwijs zou aanvankelijk 300 miljoen euro moeten bezuinigen. Uh, als we het lentakkoord mogen geloven, uh, is dat nu teruggedraaid. Klopt dat? Uh, ik heb dat ook gelezen. Nou, u weet dat toch wel? Nee, dat, uh, uh, wij gaan over dat lenteakkoord volgende week nog spreken. Maar ik heb net als u gezien dat die uh, bezuiniging van uh, passend onderwijs eruit uh, gehaald wordt. Overigens is het zo, want u noemt nu passend onderwijs als een, als een pijnpunt. Uh, als u het goed gevolgd heeft, heeft u ook gehoord dat er een brede steun in de Kamer was voor de wet als zodanig. En dat de enige reden waarom een aantal partijen zoals de Partij van de Arbeid, D66 en GroenLinks hebben tegengestemd, dat was die bezuiniging. Ja. Nou, we hebben ook als CDA-fractie gezegd... die bezuiniging die te maken heeft met die klassenvergroting... in het speciaal onderwijs, ja, daar waren wij niet enthousiast over. Uh, daar uh, wilden we met de minister ook nog uh, de komende tijd... nog eens uh, stevig over doorpraten. Maar als, het, uh, uh, als de krant gelijk heeft en uh, we volgende week... een lenteakkoord gaan bespreken zonder die bezuiniging... dan is dat pijntje ook uit de lucht. Ja, daar zou u in ieder geval blij mee zijn. Uh, dan, uh, ja, het Malieveld stond uh, alweer eens een keer vol. Hè. De, de studenten zelf die uh, boos zijn over die langstudeerboete. Uh, geen studiefinanciering voor de masterfase... Je kunt ook zeggen dat soort maatregelen nodig nou niet echt uit... om eens te lekker te gaan studeren. Nou, je moet het ook in perspectief zien. Als je nou de Nederlandse student vergelijkt met studenten in het buitenland... dan is zelfs, als er wat meer betaald zou moeten worden voor de studie... is Nederland nog steeds een behoorlijk goedkoop land om je studie te doen. En het studeren in het hoger onderwijs, dat leidt... Gewoon weg op tot een goede job. Uh, mijn jongste doet uh, tandheelkunde in Amsterdam. En ik kan u zeggen, als zij uh, straks afgestudeerd is... dan heeft zij een zeer behoorlijk salaris. En dan kan ze ook een deel van haar uh, studie uh, terugbetalen met, uh, met dat salaris... Ja. Uh, als u, u zegt, ja, die, die masterfase moeten ze, moeten ze gaan lenen. Nou ja, dat hangt nog. Dat is maar de vraag wat er na september... Uh, de verkiezingen aankomend september uh, gaat gebeuren. Welke partijen uh, dan een coalitie gaan sluiten. Nou ja, als, als dit kabinet niet was geknald... dan, uh, ja, dan, dan was dat toch doorgegaan? Da, dan, dan hebt u toch uw handtekening als CDA ondergezet? Daar hadden wij onze handtekening ondergezet. Maar u kent wellicht ook het uh, verkiezingsprogramma... van het CDA van 2010, waarin stond... dat we de studiefinanciering in zich heel wilden handhaven. Nou, De VVD wilde er in het geheel vanaf. En ja. we zijn in het regeerakkoord... In de Midden uitgekomen. Ja, ja, oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft, uh, uh, in september zal het uh, weer net zo in het, uh, althans voor die tijd al, in het uh, CDA-verkiezingsprogramma komen. Ja. Dus eigenlijk dat u daar gewoon uh, aan vast wil houden. En dan zou ik zeggen tegen de studenten: kijk heel goed uit op welke partij dat je stemt. Ja, ja, ja zeker. Uh, ja, ja, u gaf het voorbeeld van uw eigen dochter, want dat is natuurlijk ook wel een punt. Dat studenten worden steeds meer gedwongen om geld te lenen uh, en, en zitten dus na hun studie met 10.000 euro's aan studieschuld. U, u zegt, ja, dat, dat kunnen ze toch makkelijk terugbetalen... als ze gewoon een goede baan krijgen. Maar die moet je dan wel krijgen. Ja, die moet je krijgen. Vandaar dat er in die regeling is ook ingebouwd... dat als je niet in staat bent om terug te betalen... dat dat dan weer anders wordt opgelost. Dat je dat dan weer voor een deel toch weer als gift uh, krijgt. Maar ik, ik doelde juist op die mensen die wel een goede baan krijgen... Ik, nou, ik noemde mijn eigen dochter. Als zij straks standaard is. Uh, ook al zou zij een studieschuld hebben opgebouwd van 50.000, 60 60.000 euro. Uh, je kunt dat over 20 uh, jaar terugbetalen. Nou, rekent u maar uit. 3.000 euro, nog een beetje. Nog 600 euro erbij voor de, voor, voor de rente. Uh, ja, dat is op een salaris echt peanuts. Ja. Dus daar heeft u niet zo'n zo probleem mee. Um, nog even over de docent ook. Want die klagen ook steen en been. De werkdruk is te hoog, zeggen ze. Sommige leerkrachten staan onbevoegd voor de klas. En de administratieve romslomp wordt ook steeds genoemd. Dat werkt allemaal demotiverend. Ja, ze hebben groot gelijk. Om te beginnen met die administratieve romslomp... die moeten we echt proberen weg te halen. Daar de de horen we al jaren, meneer Biskop. Ja, al, niet alleen in het onderwijs, maar op alle, alle terreinen. Nee, nee dat, daar, heeft u, daar heeft u helemaal gelijk in. En uh, misschien zijn, uh, zijn we er ook de afgelopen tijd in de Kamer... niet scherp genoeg op geweest. Hoewel we uh, een aantal uh, wetsvoorstellen, kan ik u zeggen... ook nagenoeg naar de prullenbak hebben wezen. Juist vanwege ook die administratieve component. Daar, daar wordt echt naar gekeken. Um, maar... Daar zou het echt nog een stukje beter uh, kunnen. De onbevoegde voor de klas. Nou, daar, daar hebben we met, uh, met staatssecretaris Selstra helder afspraken over gemaakt. Dat kan niet meer zoals dat in het verleden kon. Dat dat iedere keer maar verlengd uh, wordt. Als je onbevoegd voor de klas staat, dat betekent dat je een opleiding gaat doen. En dat betekent dat je een jaar onbevoegd voor de klas kunt staan. En daarna is het gewoon... Afgelopen, dan moet je gewoon bevoegd voor die klas ja, staan. Ja. En wat de werkdruk betreft, ja, het, het is een heftig vak. Iedere dag weer uh, een klasvol uh, jongelui die, uh, nou, als het goed is, aan je lippen hangen om nieuwe kennis te verwerven. Maar anders dan bij andere beroepen, ja, een docent die ja. hoeft niet na te denken wat hij morgenochtend om tien uur doet. Uh, want dan heeft hij gewoon uh, H voor vier voor Engels bij wijze van maar, maar het salaris dat je ermee verdient is, is nou in verhouding niet, niet al te hoog. Oh, dan weet ik niet welke lijst u gezien heeft. Daar zou ik de lijstjes nog maar eens even goed naar hebben. Nou ja, ik, ik, praat, ik, praat, ik, moet eerlijk zeggen, ik praat de docenten na, want ik sta zelf niet voor de klas... maar die zeggen van, nou ja, dat salaris... Uh, ja, je kunt ook naar het bedrijfsleven gaan, dan verdien je meer. Ja, nou, dat hangt dan heel erg van af welk bedrijfsleven je kiest. Ik zou daar echt de lijstjes nog maar eens bij nemen. De docenten in Nederland, die verdienen redelijk goed... En uh, in het uh, laatste kabinet uh, Balkenende is onder uh, Plasterik uh, leerkracht van Nederland ingegaan. 1 miljard euro extra in de onderwijssalarissen. Mm -hmm. uh, dat programma heeft ook onder dit kabinet gewoon doorgelopen. Uh, er zijn uh, verkorte schalen. Dat betekent dat ze sneller promotie uh, kunnen maken. En dan, nou, Finland kwam daar straks al even voorbij. Als u dan de vergelijking maakt met bijvoorbeeld Finland, verdienen onze docenten echt niet minder, of zij verdienen daar echt niet meer. Geld is uh, uh. daar niet het issue. Zij, en, en ik begreep dat uh, in het lenteakkoord ook die prestatiebonus... want daar was er ook sprake van voor docenten... dat die nu weer is geschrapt. Ja, die heeft, uh, daar hoef ik uh, niet geheimzinnig te doen. Dat heeft uh, al ondertussen al laten weten... Dat, dat, uh, dat die hele prestatiebeloning van de baan is... en dat die experimenten allemaal gestopt uh, worden. Maar waarom was dat geen ja. goed idee... Nou, ik, ik heb daar vanuit het CDA nooit een geheim van gemaakt dat dat niet ons idee was. Het stond in het regeerakkoord, dus we zouden er trouw aan hebben meegewerkt, want onze handtekening is goed. Maar het was niet ons idee. Maar waarom eigenlijk uh, niet? Want je, je, docenten zeggen ook wel: ja, ik, ik doe uh, allemaal extra dingen en ik krijg hetzelfde wat die man doet die al jarenlang nou hetzelfde doet. Nou, dat hoeft helemaal niet. Uh, een van de redenen om het niet te doen is dat uh, schoolbesturen en directies van scholen al mogelijkheden hebben om docenten uh, extra te belonen voor uh, extra taken. Dus je hoeft het niet op deze manier te doen. En dat idee van uh, als je maar uh, een paar mensen in je organisaties extra's geeft, dan gaat iedereen harder lopen om ook iets extra's te krijgen. Nou, er zijn voldoende onderzoeken dat dat allemaal uh, toch wat genuanceerder ligt. Het onderwijsveld zat er helemaal niet op te wachten. We hadden het eerlijk gezegd al een beetje uitgekleed. Een beetje doorgeschoven, omdat we daarmee de, het uitstel van passend onderwijs al een keer betaald hebben. En nu het helemaal van de baan is, zeg ik prima. Ja. Um, nou, u bent, u bent heel erg positief over, over het onderwijs, dat is duidelijk. En uh, als ik nou kijk naar uh, de tussenstand op onze site. Ja, is toch nog niet iedereen daarvan overtuigd? 74% is het oneens met de stelling. Gaat goed met het onderwijs in Nederland. Ik lees nog een paar reacties voor van mensen die hebben gereageerd op het forum. Leraren zijn vaak slecht opgeleid, kunnen vaak niet behoorlijk spellen, al helemaal niet rekenen. Leerlingen zijn vaak te slecht opgevoed. Ja, dat kan je de leraren, denk ik, niet verwijten. Uh, gedragen zich agressief of onverschillig. En leren komt niet op de eerste plaats, zegt iemand hier. En hier zegt ook nog iemand: de politiek is al jaren bezig het onderwijs te verzieken met een gigantische bureaucratisering. Ja. Nou, dat laatste is niet helemaal waar, maar ik begrijp wel waar dat vandaan komt. Uh, da daar de, de politiek geeft uh, snel toe aan roep uit de samenleving. Oh, uh, om eens een voorbeeld te noemen. Uh, op het moment dat uh, een aantal jaren geleden, ik, ik kom uit West-Brabant... Uh, werd een, een jongetje op de basisschool uh, om het leven gebracht. Op een basisschool. Nou, dan hoor je meteen van hoe kan dat nou? Hoe kan nou zo iemand zomaar van buiten die school binnen? Die school die moet toch op slot zijn... In plaats van dat iedereen daar gevolgen aan geeft en de school op slot doet... gaan we dat allemaal controleren. En Dat betekent dat we de inspectieopdracht geven om allemaal bij te gaan houden... of er wel goede sloten op die deuren zitten. Nou, en, en voordat je het weet, hebben we een heel A4'tje met allemaal vragen... die alleen maar te maken hebben met die deur op slot. terwijl nou, denk het, mensen denken mensen, van, nou dat is misschien wel verstandig om te doen... en dat, ja. dat hoef je dan niet zo fijnmazig te controleren. Ja. Nou, zo controleren we alles en alles en alles. Ik, ik heb het laatst in de camera ook gezegd... ik word echt niet vrolijk als ik de toezichtskaders zie... dus het dat, dat boekwerk waarmee de inspectie op pad gaat. Dat zou, wat mij betreft, echt een heel stuk minder kunnen. Ja. En ja, die slecht opgeleide leraren... nou, die leraren zijn niet zo slecht opgeleid, maar... Geef ik toe, we hebben daar wel steekjes laten vallen. Vandaar dat u de laatste jaren ook gezien hebt dat de lerarenopleidingen. Ik heb een tijdje geleden gezegd, uh, toppers voor de klas. Ik vind dat lerarenopleidingen echt mogen selecteren aan de poort alleen de beste binnen. Want alleen de beste leraren zijn goed genoeg voor onze kinderen. Ja. Uh, we, we investeren in lerarenbeurzen. In, in, uh, we hebben nu een leraarregister op poten gezet. Met, waar waar ja, leraren zich kunnen, waar, kunnen aangeven dat ze voldoen aan de eisen die het register stelt. Geweldig. Ja, goed, we, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. Ik zei het al, er is gereageerd op die stelling: 74% oneens, 26% eens. Ruim 900 mensen hebben dat nu gedaan. Ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Jacob Grit uit Delft. Nou, ik neig naar de oneens. Ik ben natuurlijk geen onderwijsdeskundige. Maar uh, ja, als ik uh, Pechtold en uh, de standpunten van Pechtold en, um, hoe heet die andere P, uh, Plasterk hoor, dan denk ik, uh, nou, audit het alter partem hoort ook de wederpartij, want uh, er is natuurlijk uh, uh, te weinig geld voor onderwijs. Onderwijs is uh, bijzonder belangrijk. Ik heb zeven punten, basispunten, voor uh, ja, het, het, het, in eerste plaats het basisonderwijs. Het geschiedenis van nationale geschiedenis moet volledigen vanaf de prehistorie. Ook het culturele erfgoed. Ja. Ook wereldgeschiedenis, wereldvraagstukken, mens, dier en milieu. Ja. Zingen en muziek uh, is zeer goed voor de cognitieve ontwikkeling van, uh, van kinderen. Ja. Maar meneer, meneer, gaat u al die zeven punten nu noemen? Want anders zitten we een beetje met de tijd. Ik heb nog weer, meer bellers. Ik u, dacht dat er juist, dat mijn gezicht had, dat er niet zo heel veel bellers waren. Dat ik daardoor iets meer. Oh nee, nee er, zijn veel, er zijn heel veel bellers ineens. Oh, nou ja, mag ik nog een paar. Uh, noem ja, er nog even twee of zo. Ja, gemengd uh, verplicht uh, gymnastiek en gymnastiek. En zwemmen, daarin geen compromissen, minstens twee uur per week. En geen vroegtijdig Engels, maar eerst goed en volledig Nederlands taalonderwijs. Een ja, okay, handhaven nou... van regels, Dan kunnen we ons laten aan Vlaanderen. Een paar verbeterpuntjes. Uh, meneer Bischop schrijft mee en die zal dat doorgeven aan de mensen die uh, zijn stokje overnemen in de Kamer. Dat, be dat beloof ik vast namens, uit, uh, namens hem. Stam.nl, goedemiddag. Harry Wesselink. Ah. Voormalig kandidaat lijsttrekker van het CDA. Net als de overige 500 blijft er maar eentje over. En ik ga nu voor de Tweede Kamer. oh als de nood het hoogst is, is Harry nabij, is mijn slogan. En nu even over de stelling? Ja, nu even over de stelling. Ik ben het oneens. U spreekt, uh, ik kan meer dingen, uh, sorry, dat mag je niet zeggen van jezelf, maar dat is zo. Maar uh, u spreekt met een voormalig docent uh, in, in actualiteiten en maatschappijleer. Ik had 24 parallelklassen, dus 600 verschillende leerlingen per week. Um, ik ben het oneens, het gaat helemaal niet goed. We moeten terug naar de menselijke maat. Leerlingen moeten weer namen worden in plaats van nummers. Ze verdrinken als individu in een grote oceaan van anonimiteit. En de beste moeten voor de klas, en dat is helaas niet meer zo... als je iets kunt in het onderwijs, je hebt extra organisatietalent of wat dan ook... dan, werk je en dan word je al heel gauw coördinator of afdelingschef of, of co of wat dan ook. Mm. De beste moeten voor de klas, dat verdienen onze leerlingen alleen de de beste zijn goed genoeg ja. en moeten luisteren, de blauwe borden op de werkvloer in de dagelijkse praktijk, die moeten het werk opknappen en de boven hen gestelde witte boorden die verdienen x keer meer geld. Dus de beste moeten ook het meeste verdienen, ja. net als de politieagenten, de verpleegkundigen ja. enzovoort. We hebben een hele cultuuromslag nodig wat dat betreft. Goed, dank u wel meneer Wesseling, Stam.nl, goedemiddag. Heel goedemiddag. Meneer Van den Berg, eerst voorop, vooraf. Het is jammer dat om te beoordelen hoe is onder, onze onderwijs kwalitatief gezien... dat u niet professor smalheid uitnodigde. Want die meneer die, die, die, die nu bij u zit van de CDA... Nou die weet helemaal niet waar hij praat. Mijn vrouw ziet het onderwijs, maar als de dokter ziet het onderwijs... dat hele onderwijs stelt helemaal niks voor. Want het is niet meer primair als vroeger dat je op school moest leren. Nee, een kind moet naar zijn zin hebben. De hele opleiding. Toen mijn dokter ging naar de perdo's academie... Nou, ik ik, ik zeg tegen mevrouw, ik betreur als de kindjes die van onze dokterles moeten hebben. Maar dat stelt helemaal niks voor. En dat is, dat is, uh, punt 1. Punt twee, iedere keer wordt over gepraat dat de scholen niet genoeg geld hebben. Meneer, ik zou bij deze zou ik landelijk al de onderwijs- en personeel willen oproepen... dat bij hun school, de schoolbestuur en de schooldirecteur een tafel roepen... en het transparante kostenbaten aan ze vragen... Oh. hoeveel geld de school ontvangt per jaar en wat met geld gebeurt. Meneer van den Berg, ik durf u te zeggen... er zitten miljarden in de schoolkassen wat er allemaal niet wordt uitgegeven. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw Klaal. Er is al een hele hoop gezegd, hoor. Maar ik lees de kranten. En als ik die lees, dan denk ik, waar heeft deze uh, gastspreker bij u het nou over? Kinderen die van school komen, gaan daarna pas lessen krijgen in rekenen. Taal kunnen ze ook niet meer. Onderwijzers onder de maat lees ik allemaal in de krant. Hmm. En dan die hogescholen. Die hebben dus de, die zommelen met cijfers, omdat ze de, de leerlingen hogere cijfers geven dan ze halen. Ik hoor nu van die examens die ze nu doen, dat er een hoop klachten zijn, want die examens die zijn dan ook weer niet. Die worden dan een beetje opgeschroefd, kunnen ze ook niet halen. Nou meneer, ik geloof er helemaal niets nee, van Nee, dat is duidelijk. En dan duidelijk. Uw spreken ook weer van, we moeten dit en we moeten dat. Nou, dat hoorde ik ook al tien jaar overal. Ja, er komt ja. er echt helemaal niks van terecht hoor. Ik wens u een Brazilienige hemel even uitstraling, trouwens. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Hebbing. Uh, ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik ken dan alleen een praktijkvoorbeeld van iemand die een hbo-studie deed en die moest voor haar stage een, uh, een, een stukje in het Engels schrijven. Die heeft dat letterlijk van Google Translate overgenomen... <laughs> En ik heb toen op een aantal uh, spelfouten of taalfouten gewezen. En er werd verontwaardigd gereageerd, want uh, alle medestagiaires uh, hadden er ook naar gekeken. <laughs> en uh, die zagen er geen fout in. Dus uh, ja, ja. dat niveau is dan het uh, triest. Niet, niet, uh, niet heel betrouwbaar dat Google translate. Uh, nee, inderdaad. Uh, Dank voor het bellen. We gaan snel terug naar uh, Jacques Biskop, want die heeft meegeluisterd. Het CDA Tweede Kamerlid. Uh, nou ja, uh, ik, ik zei het al bij die tussenstand. Uh, dat is toch wel bijzonder. U, u bent heel positief erover... En het Beeld ook, ook op de bellen en we hebben echt maar zo wat uh, geselecteerd. Er zijn niet echt per se allemaal uh, mensen die we oneens hebben laten uh, zeggen. Uh, wat is uw reactie erop? Nee, maar ik, ik, begrijp, ik begrijp het ook nog wel. Um, ik, als je kijkt naar de problemen die regelmatig in de krant staan en ik hoor mensen ook zeggen: van ja, maar ik ken iemand en of mijn dochter heeft dit en dit meegemaakt en het is schandelijk al die problemen, die zijn ook echt. Ik zeg niet dat het allemaal niet gebeurt. Maar het is niet zo dat dat het algemene beeld is. We hebben het het begin van het gesprek gehad... over die PISA-ranglijsten die door de OESO worden gemaakt. Ja, ja dat zijn geen flauwekul-ranglijsten En daar staan we stevast uh, in de top 10. En daar staan we stevast op de tweede plek. Maar hoe kan het dat het beeld dan toch niet zo is? Nou, bij, dat bij, komt... bij, de, bij de mensen? Nee, maar dat komt door die incidenten. En, en ook, er werd net iets gezegd door die mevrouw over taal en, uh, en rekenen. Nou, daar hebben we echt steken laten vallen. Daar, daar zijn we te weinig. Scherp op geweest en vandaar dat dat ook nu stevig wordt aangepakt. Nu wordt er wel geklaagd over: moet het nou echt zo zijn dat we volgend jaar bij die examens aparte rekentoetsen gaan uh, afnemen? En dan is mijn antwoord: ja, dat moet echt zo zijn. Zoals nu voor het eerst bij de examens in het centraal schriftelijk moet je gemiddeld voor alle vakken 5,5 halen. Moet dat zo? Ja, dat moet zo. Want dat examen dat moet echt iets voorstellen. Dat diploma moet iets voorstellen. Er zijn ook mensen die zeggen er moet gewoon nog meer geld naar het onderwijs. Nee, maar die, uh, die meneer die zei van, uh, dat ik er geen verstand van had, maar die, uh, die zei wel iets wat, die, wat, wat wel helemaal op de uh, spijker op de kop is. Er blijft veel geld liggen op plekken waar het niet hoeft te zijn. Dus er wordt veel ingezet in de, in de, in de sfeer om het onderwijs heen. Ik ben echt een pleitbezorger om meer, onder, meer geld van het onderwijs... direct ten goede te laten komen van het onderwijs. Als u kijkt op de onderwijsbegroting... hoeveel geld er zit in allerlei instituties en instellingen... die niet direct met onderwijs te maken hebben... dan kan dat beter. En ook binnen de school kan dat beter. Ja. Scholen moeten meer attent zijn op het direct toedelen van geld in de klas. Meneer Biskop, dank u wel voor uw bijdrage aan deze Stam.nl op Hemelvaartsdag. Uh, u gaat de Kamer verlaten, als gezegd, en u gaat het onderwijs in, hè, geloof ik. Nou, dat zou ik uh, graag willen doen. Ik uh, ben echt op zoek, of ik ga op zoek naar een interessante uh, klus uh, in het onderwijs. Uh, ik heb zes jaar uh, onderwijswoordvoerder mogen zijn voor de CDA-fractie. En het is uh, mijn grote liefde. Goed, nou wie weet zien we u daar een keer terug. Uh, voor nu dus bedankt. Uh, ik ga nog een keer naar de laatste cijfers op onze site. Maar u kunt de hele middag en de hele dag eigenlijk blijven reageren. Op die stelling. het gaat goed met het onderwijs in Nederland. Nu bijna duizend mensen hebben dat gedaan. Dat is ietsje veranderd in de percentages, zie ik. 25% nu eens, 75% oneens. We gaan naar de onderwerpen van Dit is de dag, zometeen na tweeën. Mag je fixen hier met een fietsbroek aan? Ja, het is uh, namelijk iets wat wij allemaal doen... En zeker op Hemelvaartsdag, maar waar we het eigenlijk nooit over hebben. Fietsen, inderdaad. Een speciale thema-uitzending met fietsvrouwen, een fietsendief... een fietsprofessor, een pelgrimstocht op de fiets... en fietsen voor het goede doel. En ga zo maar door. Wij hebben het allemaal voor u straks. Fietsendief ook. Ja, en, uh, en, en hele belangrijke tips over hoe jij kan voorkomen... dat je fiets gestolen wordt. Zometeen na twee uur, dit is de dag. Ik wens u een prettige Hemelvaartsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Denk. Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen vanuit De Kroon in Amsterdam. vrijdagmiddag live! Janine Hennis Plasgaard van de VVD over het leven zonder de PVV. Jessica Dürlacher recenseert de film The Dictator. Lieve therapie dan Botox, zegt psychiater Bram Bakker. Cosmetisch arts Robert Schumacher gaat met hem in debat. De sportweek van Barbara Barend en live muziek van Ellen ten Damme.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 Alles rondom uw vakantiegeld kunt u eenvoudig en overzichtelijk op onze website bekijken. Zo hoeft u niets te missen. Kijk op mijnsvb.nl en log in met uw DigiD. Svb voor het leven. Nog tijdens de verbouwing presenteren de NTR en de VPRO vanuit het Rijksmuseum de Grote Geschiedenisquiz. Wie blijken de grootste geschiedeniskenners? Zijn het de oud-staatssecretarissen, de schrijvers, de muzikanten, de koningshuiskenners... of toch het team met de onbekende Nederlanders, de winnaars van de voorronde? Vanavond, 5 voor half 9 Nederland 2, de Grote Geschiedenisquiz. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.